Het is middernacht, het begin van zondag 22 april. Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Een van de treinmachinisten die betrokken waren bij het treinongeluk van vanavond in Amsterdam is nog niet aanspreekbaar. De andere machinist heeft bevestigd dat beide treinen in beweging waren op het moment dat het ongeluk plaatsvond. Bij de botsing in Amsterdam zijn meer dan 100 gewonden gevallen. Volgens de brandweer zijn er zeker 56 zwaar gewonden. De toestand van 13 mensen wordt zeer ernstig genoemd. Aan het begin van de avond botsen de treinen frontaal op elkaar bij het Westerpark... tussen Amsterdam Centraal en station Sloterdijk. Door het ongeluk ligt het treinverkeer ten noorden en westen van Amsterdam Centraal plat. De NS verwacht dat het treinverkeer op de meeste trajecten morgenochtend weer rijdt volgens de dienstregeling. Minister Schultz van Hagen spreekt van een verschrikkelijk ongeval. Ze wenst alle slachtoffers veel sterkte en wil zo snel mogelijk weten wat de oorzaak is geweest. Op de plaats van het ongeluk is een onderzoek ingesteld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 Wilders weigerde ermee in te stemmen... omdat de plannen volgens hem de economische groei zouden schaden... en vooral ouderen zouden raken. In de Eredivisie heeft FC Twente een belangrijke overwinning geboekt... in de strijd om de tweede plaats. Tegen Excelsior werd het 1-0. Heerenveen liet punten liggen door thuis met 1-1 gelijk te spelen tegen Vitesse. Heracles won uit tegen de Graafschap met 3-2... en FC utrecht RKS Hewaalwijk werd 2-0. Het weer. In het zuidoosten nog enkele buien. In het noordwesten droger... De komende dag begint zonnig, maar in de loop van de ochtend ontstaan buien... mogelijk met onweer. En dat wordt dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN. De overnachting. Patrick Lodiers. Een bijzonder goede nacht en welkom vanuit het mooie... en altijd sfeervolle collegehotel, Hotel, Amsterdam. Elke zaterdagavond praat ik hier even met iemand die op een kamer zit en even mag reflecteren op zijn eigen leven of op zijn afgelopen week. En vandaag hebben we iemand die eigenlijk alleen maar hoeft te reflecteren op wat er is gebeurd vandaag. Want ja, hij zat heel dicht bij het katshuis. Als daar plannen werden gemaakt, moest hij het als VVD'er Doorrekenen, Want hij is de financieel expert van de VVD. Wat Ronald Plasterk is voor de Partij van de Arbeid, is hij voor de VVD. Het is Tweede Kamerlid Mark Harbers. En hij staat hier achter de deur van Kamer 108. En de deur gaat open. Hey, goede <laughs> avond. Goedenavond. Ik ben Patrick. Ik ben Mark. Dag Mark. Mike. Moet ik u zeggen? Nee hoor. Hoe voel je je? Het is een beetje een rare dag geweest. <laughs> een beetje een rare ja. dag? Ja. Oh, maar je kan er nog om lachen. Nou, nee, dat is meer uh, van uh, wat er nu allemaal is, uh, is overkomen. Ja? Uh, maar uh, ja, dit, uh, dit was wel een volkomen verrassing dat het nu nog uh, mis zou gaan. Maar hoe voel je je? Uh, heel gek. Het was uh, vanmiddag heel erg uh, gespannen... Ja, en nu komt geleidelijk aan dat er allemaal uit... Dat je hebt weken toezit te leven naar een, na een akkoord. En we waren eigenlijk in de fase dat, je, nou ja, dat we met elkaar zaten te praten in de partij... van hoe gaan we dat komende week presenteren. Het was eigenlijk ja. al rond dus. Ja, ik vind het overigens in de andere opzicht ook nog een hele bizarre dag. Want uh, ik ben natuurlijk druk bezig met dat nieuws... wat, wat uh, ons in de politiek vandaag is overkomen. Maar op weg uh, hierheen net hoor je al dat uh, nieuws hier... van dat treinongeluk uit Amsterdam. En uh, nou, dat, vond ik ook wel heel, uh, dat kwam ook wel even binnen. Ik ga zelf een paar keer per week reizen, kom met de trein tussen Rotterdam en Den Haag. Denk je, nou, je zal erin zitten en uh, door elkaar geschud en zwaar gewond uh, eruit komen. Denk je daar onmiddellijk aan? Um, ja, ja ik, heb, ik heb zelf ook. Ik, ik, uh, ik uh, ben helemaal gefascineerd door treinen, eigenlijk van kinds of aan al. Dus uh, ik uh, uh, volg ook wel uh, uh, wat er allemaal gebeurt op het spoor. Uh, dus dan, dan veer je ook wel op als er zo'n ongeluk uh, gebeurt. Maar ik uh, denk natuurlijk ook gelijk aan, uh, aan die mensen die erin zitten. Want dan denk je, ja, het kan je zelf ook overkomen als je s ochtends uh, in de trein zit. Ga je de volgende keer als je met de trein gaat, denk je dan ook hier aan? Um, ik had sowieso altijd al de neiging om niet voorin te gaan zitten. Ja? <laughs> ja dat is van heel vroeger uit. Er was een keer, ik denk toen ik klein was of zo, is er een treinongeluk gebeurd. En toen zeiden mijn ouders altijd al van... Uh, en er waren vooral heel veel slachtoffers voorin gevallen. Toen zeiden mijn ouders altijd al van, nou kom, we gaan achterin zitten. En dat heb ik eigenlijk altijd overgenomen. Maar die gehad. fascinatie voor treintjes, ja. uh, heb je die nog steeds? En, en, en, en heb je thuis ook nog een modelbouwtreintje? Um, nee, ik heb niet zo'n zo grote modeltrein uh, uh, staan. Ik heb wel een paar modellen gewoon in een, in een kast staan... Uh, van vroeger nog. Maar uh, nee, het is gewoon fascinatie voor, uh, voor uh, grote, echte treinen. Nou, ja. Maar laten we het vooral ja. hebben over hetgeen wat ook ontspoort. Is namelijk ja. dat daar op het katshuis. Hoe hoorde jij het? Um, ik kreeg een uh, sms'je van, uh, van Stef Blok. Um, zal na nou, uur of half drie geweest zijn. En wat sms'te die? Hij uh, sms'te dat, uh, dat het gebroken was. En dat, uh, dat hij nog uh, nader bericht zou geven. En, dan, en dat is ook het enige wat je een tijdje lang weet. Uh, kijk, het heeft geen zin om hem te, dan te gaan bellen... want ze zijn, uh, ja, ze hebben, uh, zijn wel met iets anders bezig uh, daar in het katshuis. Uh, ze moeten persconferentie gaan voorbereiden. Uh, en uh, het duurt ook even voordat het op Twitter uh, is doorgedrongen. Ik denk dat het nog nou ja, een half uur duurde of zo... voordat je de eerste berichten begon uh, te krijgen van de politiek verslaggevers. Van, goh, het lijkt alsof het gebroken is. Ja, op dat moment weet je dus al van, nou ja... En, dit waar is je jij? Waar zat jij? Um, ik zat bij een, uh, bij een uh, klassiek uh, orkest, een kamer, kamermuziekorkest. Dus je kon niet heel hard vloeken? Uh, nee, nee, ik kon even helemaal niks. <laughs> maar dat is misschien soms ook wel goed. De muziek ging en, gewoon door. Maar Toen je dat, dat sms'je las, geloofde je het direct? Of? Nou ja, je weet, ja, uh, het, uh, je weet gewoon dat het, komt, het, het bericht komt van je fractievoorzitter. Uh, dus het is waar. Die maakt geen grappen. Dat is, Zelden. En, uh, uh, hij heeft ongelooflijk veel humor, maar hier zal hij geen grap over, euh, over maar dat maken. Dat gaan we nog een keer ontdekken, ja. dan die humor. Ja. Maar, um, dus je weet, het is waar. En gelijk schieten allerlei scenario's door je hoofd. Want ja, we waren natuurlijk wel bezig met het scenario... van we zijn zo goed als rond. En uh, uh, dan opeens is het weer uh, nou ja, draaiboekverkiezingen... Wat, uh, wat vol in je hoofd zit. Van, de, hoe gaan we dat nu weer doen? Daar komen we zo nog op. Ja. Dat we de, hoe, ver, hoe dicht bij ja. jullie waren. Of eigenlijk dat jullie misschien al rond waren. Maar als je dan zo'n sms'je krijgt... en je zit bij zo'n klassiek concert... dan kan je even nadenken. En word je dan niet enorm kwaad? Ja, nou ja, je hebt vooral eerst vragen van goh, uh, hoe, wat, uh, uh, waarom. Het werd al vrij snel duidelijk, uh, zie je dan uh, op de tweets, dat, uh, dat Geert was uh, opgestapt. Maar ja, het was in mijn beleving uh, niet nodig. Er zaten geen verrassingen meer in gisteren of uh, vandaag. En dan denk je echt van ja, dit, dit, dit, dit kan niet waar zijn. Maar dit uh, kan niet waar zijn, of denk je, godverdomme, wat heeft het ons nou toch weer geflikt? Um, ja, goed, of, of hij ons echt wat heeft, uh, heeft geflikt, dat, dat, dat zit alleen in zijn eigen hoofd. Um, maar je denkt wel gelijk van ja, dit is ongelooflijk zorgelijk. Kijk, het is ook nog weer wat anders. Hè. Drie weken terug uh, was er uh, de beroemde moeilijke fase. Nou ja, toen was het, nou, dat was geen toneelstuk hoor. Er moesten echt die dag even een paar knopen doorgehakt worden. In de zin van: uh, zijn we nou serieus met elkaar in gesprek uh, of niet? Dat is toen allemaal goed gekomen. Nou, dan denk je, als het op dat moment. Als hij, toen is hij teruggekomen en heeft hij ook gezegd... ja, nee, prima, goede afspraken maken. Ik wil een paar dingen wel, ik wil een paar dingen niet. Nou, daar hebben we over gepraat. Dat heeft geleid tot het resultaat wat er nu, nu ligt. Uh, uh, bijvoorbeeld uh, uh, ontslagrecht, arbeidsmarktaanpassingen. Daar zijn we toen uitgekomen, dat doen we dan niet. Maar dan doen we de woningmarkt en een paar andere dingen wel... Um, uh, kijk, en, en dan denk je dat je serieus met elkaar in gesprek bent. En dan, ik denk ook van, ja weet je, als het toen dan moeilijk was... had dan toen gelijk nee gezegd. Ja. Want dan had je tijdig kans gehad... Uh, dan hadden we nog voor de zomer verkiezingen kunnen ja, hebben. Daar, dan had ja, je... ja, precies. Daarom, ja. Daarom, daarom, daarom vraag ik jou. Ben je daar niet enorm ja, kwaad? Ja, nee, natuurlijk ben je daar kwaad. Maar ik ben vooral kwaad omdat... Uh, ik bedoel, het gaat niet over de vraag over wanneer verkiezingen... of dat soort dingen en of je, wanneer je dat akkoord hebt. Het gaat gewoon over de vraag dat Nederland in zwaar weer zit. Ja. En dat je eigenlijk geen tijd kunt verliezen om gewoon met een goed plan te komen... En, Oké, okay, het plan is voor 2013 en verder. Dan zou je denken, nou, dan heb je nog acht maanden. Maar je hebt de komende weken ook nodig om de wereld te overtuigen... dat Nederland echt goede maatregelen zal gaan, uh, zal gaan nemen. Ja, en daar hebben we toch niet heel veel tijd uh, te verliezen. Als, ja, als je als gevolg hiervan, uh, als dit maanden voortduurt... En, en financiële markten het vertrouwen verliezen in Nederland... Uh, waar we op dit moment nog steeds een fantastische uitgangspositie hebben... Ja, dan, dan kost dat ons met z'n allen nog een paar miljard meer. Toch zie je er niet kwaad uit. Nou, dat is, nou ik, heb, ik heb zelf een beetje de, de, de, de gekke gewoonte... dat als ik zenuwachtig ben of kwaad ben, dan lach ik het ook vaak van me af. Dan denken mensen dat ik niet, uh, niet kwaad ben, maar ik ben het... Ik ben oh, daarom zeker begon vanmiddag... je net te lachen ja, goh, je staat voor de deur en, Ja, je staat voor de deur en ik laat je netjes binnen, dat, uh, dan ga ik lachen. Dus eigenlijk is dit een, een, een, een, een woede lach. Ja, het is uh, uh, uh, uh, zenuwen, woede, alles uitzicht bij mij vaak in lachen. Ja zenuwachtig zenuwachtig lachje. Uh, het was geen bulderende lach. En uh, die heb ik op momenten dat ik echt vrolijk ben. Nou, misschien worden we op het einde van de avond nog vrolijk. Je ja. weet het niet. Maar uh, mensen kunnen misschien alleen jouw woede maar begrijpen... als ze weten hoe dicht jij bij die, die, die onderhandelingstafel uh, zat. En hoeveel tijd je erin hebt gestoken en hoeveel plannen je hebt doorgerekend. Kan je daar een soort van beeld van schetsen... wat jouw afgelopen zeven weken wel niet... Ja, nou ja dat begint zelfs eerder... Um, kijk, onderhandelaars hebben... Uh, ik denk dat dat bij CDA en PVV ook zo was... allemaal een paar mensen om zich heen verzameld... waarvan ze denken, nou ja, dat zijn de mensen waarmee ik wil sparren... Uh, op het moment dat we aan het onderhandelen zijn. Um, uh, dat zijn een paar medewerkers die, die de hele dag tijd hebben... ook om dingen door te rekenen, kennis voor hebben. Um, dat zijn een paar Kamerleden. Uh, en met elkaar beoordeel je dat dan ook politiek. Maar dat begon veel eerder dan zeven weken geleden. Uh, want we zagen natuurlijk het najaar al wel aankomen... Uh, dat het dit voorjaar zwaar weer zou worden. Hey, je ziet hoe de economie in de wereld zich ontwikkelt. En dan denk je, nou ja, de kans is groot dat we dat niet droog houden. Uh, toen we terugkwamen van de kerstvakantie... zijn we ook echt serieus aan de slag gegaan. Met echt voor onszelf al lijstjes gaan maken... met mogelijke maatregelen en dan door gaan rekenen... van als je nou die maatregel neemt, hoeveel geld zou dat opleveren? Maar waarom wil Stef Blok met jou sparren dan? Um, uh, hij heeft mij primair gevraagd daarvoor omdat ik financieel woordvoerder ben. Uh, dus dat betekent dat ik in de VVD-fractie um, het woordvoer over uh, de begroting, de uitgaven... En, ja, maar dat betekent ook dat je een bepaald talent hebt. En wat is jouw talent? Dat jij de financieel woordvoerder bent. En dat zelfs Stef Blok, die vroeger de financieel woordvoerder was van de VVD... Uh, dat nog altijd ook aan jou vraagt. Wat, is, wat, wat maakt jou zo ja, goed? Ja, dat, dat, dat, dat gaat eerder, want ik ben dit nu anderhalf jaar uh, financieel uh, woordvoerder. Uh, en, en destijds heeft hij mij daarvoor gevraagd. Uh, uh, ik denk dat het met een paar dingen uh, te maken heeft. Uh, ja, je moet inderdaad uh, gevoel hebben voor die cijfertjes... Um, dat heb ik overgehouden aan het jaar dat ik... Uh, het is inmiddels zes jaar geleden... dat ik als uh, politiek assistent voor uh, toenmalig minister Gerrit Zalm uh, werkte. Dus ja, dan zit je dicht bij het vuur... en dan krijg je alle ins en outs van die Rijksbegroting. En dan krijg je de klap um, van de zweep mee. Da dat is ook het moment dat ik de economie echt leuk vind. Want waaronder krijg, uh, niet meer dan 3% begrotingstekort. Dat is ja, van Zalm. Ja, ja, en waaronder ook, uh, en dat is ook wel weer actueel... Uh, niet meteen achterover gaan leunen bij het eerste zuchtje tegenwind. Er zijn allerlei uh, partijen die ook zeggen... ja, maar we hoeven ons niet te houden aan die 3% volgend jaar. Uh, het mag best wat langer. Ja, zo begon het ook met de eurocrisis. Tien jaar terug hebben Frankrijk en Duitsland als eerste gezegd... ja, nou hebben we zoveel tegenwind, nou, nou, nou lukt het even niet. Uh, uh, daar hebben ze spijt van als haar op hun hoofd. Want daar is het gemarchendeerd met de regeltjes begonnen. Dus men wil met jou sparren omdat jij gevormd bent door Zalm. Jij bent de nieuwe Gerrit Zalm. Nee, dat ben ik niet. Nee, wat Salm is onover, uh, onovertreffelijk. Nou, in ieder geval, nee, jij ja, ik, salm heb in ik heb je. daar gekregen. Dat is wel het eerste moment ook dat ik economie echt leuk ben gaan vinden. Ik heb het wel gestudeerd, maar ik ben, ben nooit meer afgestudeerd. Omdat ik toen heel veel andere dingen leuk vond. Ik ben later gaan werken als communicatieadviseur. Maar dat greep wel weer zo terug op alles wat ik uh, in de jaren op de universiteit had geleerd. Dat ik dacht: ja, zo leuk kan het zijn. En ook het puzzelen. Plus dat ik ook echt geloof, ik vind bezuinigingen ook niet. niet Heel vreselijk, omdat ik ook echt in geloof dat de overheid in Nederland... wel een, een tikkeltje te groot is geworden. Um, ja, Dan moet je dit soort tijden aangrijpen om uh, te zorgen... dat, uh, dat het ook wat, uh, wat zuiniger aan gaat bij de overheid. Um, ik vind dat je het namelijk niet kan maken om al die schulden maar door te schuiven. Wat dat betekent, dan weet je eens één ding zeker. Over vijf uh, of over tien jaar hebben de mensen die dan stemmen maar één keuze. En dat is steeds meer belasting gaan betalen. Nou, Ik hoor het al. Een echte VVD'er plus geschoold door Gerrit Salm. dan begrijp ik ook wel waarom Stef Blok met jou wil sparren... in deze moeilijke tijden. Maar dan wil ik toch nog even weten... wat je de afgelopen zeven weken gedaan hebt. Hoeveel werk was het voor je? Wat ja. heb je allemaal moeten doorrekenen? Um, nou, ja, Het was één, uh, uh, twee keer per dag zit je even uh, met het clubje bij elkaar. En dan is het even de balans opmaken. Waar staan we nu? Uh, en soms... Is dat ook het enige wat er gebeurt op een dag? Uh, en dan ga je daarna weer gewoon naar je gewone werk. Want gewone debatten en zo in de Tweede Kamer, die gingen ook door. Um, en soms komen er opeens s'avonds om negen uur. Denk je: Oh, maar uh, dit lukt niet, dat lukt niet. Uh, uh, de PVV wil dat niet. CDA uh, ligt dat moeilijk en wij willen dus. Uh, ja, dan moet ik vanavond eigenlijk even weten hoe dat en dat precies zit. En dan zat ik vaak met, uh, met een paar medewerkers nog tot, uh, tot middernacht uh, weer even op een aviertje te schrijven. Wat er allemaal uh, wel aan mogelijkheden dus was. En dat had hij dan alle... ochtends weer. Uh... Jij weet alle ins en outs. Um, ik, weet er, ik weet er vrij veel, maar ook weer niet alle, want ik heb nooit in het katshuis gezeten. Dus hoe daar de sfeer was en hoe ze daar aan tafel zaten... Uh, uh, dat kun je alleen aan de hoofdrolspelers daar vragen. Maar je hoorde toch wel maar terug? Ik, hoorde, ik hoor dingen terug. En en hoe voor... was de sfeer? Um, wat ik altijd begreep is dat, uh, dat die over het algemeen goed was. Ja. Dus dat maakt het ook zo, zo onbegrijpelijk wat er vandaag gebeurd is. Ja. Nou ja, ik vind één bewijs bijvoorbeeld dat partijen er echt goed in zaten... is dat er, uh, uh, we hebben mediastilte afgekondigd... Hè. Dat is, je moet ook niet over alles op straat gaan onderhandelen... want dan kom je er nooit meer uit. En dat is eigenlijk heel goed gegaan. Er zijn weinig dingen uitgelekt, afgezien van die paar dagen... dat het ook echt zwaar weer was een paar weken terug... Ehm, maar voor de rest is alles keurig binnengebleven. Zag je in de pers wel eens dingen staan waarvan je denkt... nou, dit zijn geen hele goed ingevoerde bronnen... want het zit toch weer een tikkeltje anders. Dat is het bewijs dat, dat het echt, echt lekker ging ook. Want als het niet lekker gaat, dan hebben partijen er baat bij... om euh, voortdurend informatie te lekken. En dat is eigenlijk betrekkelijk weinig gebeurd. Euh, dus euh, ja. Onbegrijpelijk. Ja. Nou ja, uh, je hebt ook een plaat meegenomen. En ik stel voor dat we die nu eerst gaan draaien... zodat je een beetje kan afreageren. En dan kunnen we ontspannen, uh, alle ins en outs van het Catshuisberaad... en waarom het mis is gegaan, kunnen we met je bespreken. Uh, welke plaat heb je meegenomen? Ik heb uh, de nieuwste van Madonna meegenomen, nieuwste album. Ja? Ja, dat vind ik heerlijke muziek. Ook eigenlijk groot, groot respect, want zij was er al toen ik op de middelbare school zat... En toen werd het al gedraaid op klassefeesten. En uh, ja, nu ben je dertig jaar later. En ze is er nog altijd en nog altijd aan de top. Dat vind ik toch wel heel erg, uh, heel erg goed. Nou Zet je koptelefoon op, ja. want ik neem aan dit wordt dansen. <laughs> <laughs> to my world. Dat was Madonna. Ja. Opgelucht? Zeker is lekkere muziek. Ja. Dan ga ik weer even ontspannen. Ja, of alle stress kwijt. Ja. Je zei net, het was. Uh, ik praat met Mark Harbers... het is, uh, Tweede Kamerlid voor de VVD... maar vooral financieel expert... en daarmee echt uh, dicht uh, betrokken bij uh, wat er in het katshuis zich afspeelde. Um, je zei, het was uh, onbegrijpelijk eigenlijk wat er gebeurde. Want uh, ja. gisteren hadden jullie nog de cijfers van het Centraal Planbureau. Uh, wat, wat zei je, die cijfers? Ja, weet je, als je zeven weken bij elkaar bent... en je weet dat je rond de 14 miljard euro moet bezuinigen... dan, dan kun je al tegen elkaar gaan zeggen... nou, weet je, dit, dit gaat echt iedereen wel merken volgend jaar. Um, uh, wij boffen in wezen nog uh, dat je het hier niet zo erg hoeft te merken... als in Griekenland of Spanje of Portugal... Hè, waar hele salarissen met 10, 20 procent achteruit gaan. Um, maar uh, er is al vaak tegen elkaar gezegd... dit, dit kan echt wel betekenen dat mensen uh, meer dan 5 procent erop achteruit gaan uh, volgend jaar... En gek genoeg, toen kwamen gisteren die cijfers... en toen was de gemiddelde achteruitgang van 2,5 procent... Voor, uh, voor, voor de komende jaren... En natuurlijk dus er was er wat, dat was een meevallen. En er zitten wat uitschieters volgend jaar die ja, daarbovenuit gingen. Inderdaad, ouderen zouden rond de 4 erop achteruit gaan. Maar dat was nog niet het hele verhaal. Want wat zeiden die cijfers ook? We hadden geprobeerd namelijk om op die, dat tekort van 3 te komen. Um, maar je weet nooit precies hoe je daarin zit. En voor volgend jaar uh, zou het al 2,8 tekort zijn. Dat betekent dat je nog wat ruimte had. Hè? Die, dat verschil van 0,2 is ruim een miljard euro... Dat geld was er dus ook nog om te kijken... of je de ergste scherpe kantjes er nog af van kon veilen. Dus eigenlijk waren het hele goede cijfers. Eigenlijk viel het mee. Ja, was het nee, ja. Nee, laat ik even één ding bij zeggen. Het is natuurlijk, iedereen merkt het, hè, achteruitgang van een paar procent. Maar het was minder erg dan dat we hadden verwacht. Dat was echt een opluchting en wij dachten ook echt gisteren... Champagne. Nou, met deze, uh, met deze uh, cijfers moet het nou toch lukken... en dan kun je dit weekend de laatste puntjes op de i zetten. Champagne. En dan kun je inderdaad ook gaan nadenken. Uh, champagne vind ik ongepast. Want het is wel een hele grote bezuiniging die mensen echt merken. Maar de opluchting van jongens, we hebben het gehad. En uh, uh, voor het eind van de maand zijn we klaar. En we kunnen het begin komende week presenteren. Dus dit die was, was gisteravond? Dit, dit was gisteren, gisteren, gisteren, gistermiddag, ja. En zo zijn jullie ook uit elkaar gegaan? Zo zijn we uit elkaar gegaan. Geert Wilders ging eigenlijk ook zo weg. Nog, eigenlijk nog door gekscheren te zeggen: Nou, Stef, daar had vrije tijdskleding aan. Misschien moet je ook vast een goed pak gaan uh, klaarleggen. Uh, want hier kun je zo uit zijn. En, en Geert, toen opeens. Uh, Geert Wilders uh, ging ook zo weg? Uh, nou, dat weet ik dus niet. Hè. Dit was ons, ons clubje in de VVD. En uh, uh, gisteravond hebben ze dus tegen elkaar gezegd: zei Geert Wilders blijkbaar van: nou, Ik wil je nog even opkouwen. We komen morgen terug. Maar ook vandaag, euh, nou ja, het kwam echt als een donderslag bij heldere hemel... dat hij zegt, ik trek dit niet. Um. En ik begrijp de reden ook niet... Nee, want even terug, dan jullie kwamen... of tenminste ze, ze kwamen om één uur weer bij elkaar, het ja. katshuis. Iedereen had nog eigenlijk uh, het opgeluchte gevoel van uh, gisteravond. Ja. Wat is er gebeurd tussen één uur en, en, en half drie? Dat, dat, dat, dat ja, dat wel... weet ik dus ook niet precies. Dat, dat hoor ik vandaag in de media van de hoofdrolspelers. Maar hij schijnt vrij snel gezegd te hebben... ja, uh, ik heb overleg gehad nog uh, met de mensen in, uh, in de PVV... en uh, uh, wij, uh, wij steunen dit pakket niet. Kijk, en dat vind ik ook zo raar, want... Het is niet zomaar een pakket wat je, nou ja, bij wijze van spreken gisteren bij de post vond. en uh, waarvan je dan denkt: van, nou, moet ik ja of nee zeggen? Want dit was ook het pakket waar hij aan meegeschreven heeft. Hè? Ik bedoel, er zitten maatregelen. Geert Wilders wilde ja, het gewoon. Hij kende het, want ik bedoel, het is hij helemaal... had het eigenlijk al goedgekeurd. Het is, nou ja, dit is het pakket wat de drie partijen een week geleden. naar het Centraal Planbureau hebben gestuurd. Natuurlijk heb je altijd nog een slag om de arm. Maar er zaten geen verrassingen in het pakket. En er zitten bijvoorbeeld, hè, er zitten dingen in die hij echt wilde. Hij wilde ook, dat wilden wij ook, een bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking. Um, uh, er, zit, er zaten ook nog afspraken in die niet financieel waren over het immigratiebeleid. Allemaal dingen die hij wilde. Um, en uh, opeens uh, doet hij net alsof het een pakket van iemand anders is. Zo, er zaten ook dingen niet in die hij niet wilde. Dus eigenlijk was hij uh, overal mee akkoord tot gisteravond. En plotseling laat hij ja. het vallen. Ja. Op redenen die ik echt niet begrijp. Want er was ruimte. En we hadden nog een miljard euro om te kijken... of we de scherpe kantjes bij konden veilen. Maar uh, als, je, als je het niet begrijpt... Uh, wat vind je dan nu uh, van de PVV? Hebben ze in je streek geflikt? Ja, dat kun je haast gaan zeggen. Is, uh, je zou haast denken dat ze uh, sowieso erop uit waren... Om het, uh, om het niet te laten lukken. Want anders, ja, in deze fase nog uh, uh, zo... Uh, met deze boodschap te komen. Kijk, er zijn je twee... bent bedrogen. Het is, uh, uh, nou kijk, je weet niet of het bedrogen is. Het, het kan zijn dat hij echt geen steun had of dat nee, hij... Ver... maar het is wel alsof je maar zeven weken met... met alle dingen, uh, het alle lijkt dingen. wel of je ja. zeven weken ja. met elkaar een relatie hebt. Ja. En je bent uh, uh, lekker aan het neuken en plotseling gaat er iemand vreemd. Ja, daar lijkt het haast wel op, ja. ja. Nee, in, in dat opzicht heb je gelijk, dit is... Dit is uh, uh, kijk, als er nou echt iets heel nieuws was, dan kun je zeggen... Oké, okay, begrip dat je het niet snapt, maar dit was allemaal niet nieuw. En uh, de, twee, de twee redenen die hij vandaag geeft. Uh, ik ga dit niet doen met de ouderen, omdat het van Brussel moet. Nou, er was ruimte om het voor de ouderen wat, uh, wat te verzachten. Wat de cijfers, wat hij er niet bij zegt. Ja, iedereen ging erop achteruit, maar de ouderen gingen er, zouden er het jaar daarna... in 2014 als eerste weer op vooruit gaan. Um, en het tweede is, dit moet niet van Brussel, waar hij toch die, die kolder vandaan houdt. Dit moet van onszelf. Wij hebben in Nederland te veel schulden. Als we die schulden laten oplopen, uh, dan betekent het... dat je over een paar jaar de belastingen moet verhogen. Dat je steeds meer rente betaalt. Als je de schuld nu laat oplopen, dan betekent het... dat de overheid meer moet gaan uh, uh, betalen aan rente op de staatsleningen. Dat zijn allemaal dingen Daarvan kun je zeggen... Nou, dat moet de overheid dan maar oplossen. Maar dat zijn we met z'n allen bij elkaar. Dat kunnen we alleen maar oplossen als je straks meer belasting betaalt. Dus jij voelt je gewoon bedrogen? Dit is uh, de categorie uh, ja, bedrog, denk ik wel, ja. ja. ja. Ja. Stel voor dat uh, Geert Wilders hier nou uh, binnen zou komen. Hij is er niet, hoor. Dus niet nee. dat hij de deuren open doet, dat, hij hier loopt, dat zou het ja. gek zijn. Wat zou je tegen hem zeggen? Um, uh, ja, ik weet niet eens of ik wat zou zeggen. Ik, zou, ik, bedoel, ik kan vragen van uh, waarom oh. heb je dit gedaan? Maar ik zou zeggen, joh, uh, uh, dit, uh, hier baal ik gewoon ontzettend van. Ja? Ja. Zou je niet zeggen, wat heb jij onwaarschijnlijk vals gespeeld? Ja, maar goed, laat die conclusie iedereen zelf trekken. Ik, wil, ik moet ook weer vooruit nu. Het is, uh, we nee, maar jij mag de conclusie ja. trekken. Ja. Ja, nee, maar kijk of het vals spelen is. Weet je, ik heb allemaal helemaal, helemaal weinig zin... om me de hele tijd in de gedachten van Geert te verplaatsen. Um, wij hebben zelf onderhandeld. Wij hebben ook pijn geleden. Er zitten ook dingen in die wij helemaal niet wilden. Uh, uh, nee, nee, maar goed. Jij bent ook volksvertegenwoordiger. Ja. Zeven weken hebben wij niks gehoord. Wij als ja. volk. En nu krijgen wij dit. ja. Dus ja, dat... en bedoel, dat, dat is de, iedereen uh, schuift nu de, de zwart naar, Zwarte Piet naar uh, Geert Wilders... maar je, jullie waren er ook bij. Bedoel, ja. het is, misschien valt het jullie ook wel te verwijden. Nee, want die vraag die heb ik mezelf ook wel gesteld vanmiddag. Van, hebben, wij dit, hebben wij iets gemist of zo? Maar uh, dit is precies drie, vier weken geleden... Hè, toen we die moeilijkheden hadden. Daarna uh, toen hebben we natuurlijk ook wel voor onszelf gekeken... Van, heeft het zin om hiermee door te gaan? En als na twee dagen het bericht is... ja, iedereen zit weer om tafel en iedereen wil ja, dan kun je mij niet kwalijk gaan nemen dat wij iets gemist hebben. Want tot gisteren hebben wij niks gemist. Ik bedoel, de hele week hebben ze bij elkaar gezeten... en iedereen was bezig met hoe gaan we dat nou doen... hoe gaan we het bespreken met de fracties. Dan had, ja, maar dan als het Geert Wils hier nu binnen kan komen... Ja. Zou, je misschien nog, zou je misschien wel niks zeggen, zei je net. Ja, weet je, het heeft helemaal niet zoveel zin, want dan gaat hij weer dingen roepen van... ja, ik vind het allemaal vreselijk uh, voor de ouderen. Ja, iedereen vindt het vreselijk als mensen op achteruit gaan, maar ik heb geen zin om daarover in discussie nou ja. te gaan. Want hij heeft de kans laten lopen als hij hier zou binnenkomen van waarom ben je nu weggelopen? Er was nog een miljard beschikbaar om met elkaar maar te kijken. Maar laat ik het dan zo stellen, hoe slecht is dit voor Nederland? Wat heeft de PVV Nederland nu aangedaan volgens jou? Nou, dit is, uh, dit is gewoon heel slecht om de reden dat we gewoon uh, een begroting moeten hebben voor volgend jaar. en we met, Op dit moment, als we niks doen, dan heeft het een veel te hoog tekort. Dan worden we afgeslacht op de financiële markten. Dat, ga, dat gaan we allemaal merken. Dat is niet dat de overheid meer geld kwijt is voor het lenen. Uh, uh, je kunt meteen een vergelijking trekken. Frankrijk werd vorig jaar afgewaardeerd... Uh, de overheid moet dan iets meer rente gaan betalen... maar het heeft ook gevolgen voor het bedrijfsleven. Franse bedrijven betalen meer rente voor hun leningen... dan vergelijkbare Nederlandse bedrijven. Een groot supermarktconcern als Carrefour in Frankrijk... betaalt meer rente dan Ahold in Nederland. Dat ga je dus allemaal merken. Dat, en dat ga je uiteindelijk allemaal merken... omdat je baan misschien op de tocht komt te staan. Uh, uh, uh, een, een van de andere dingen... Maar hij moet dit toch ook allemaal weten... Ja, maar om, precies om die reden denk ik, heeft het ook heel weinig zin om daar e eeuwig mee in gesprek uh, te zijn. Want als je zo. Maar, dit is gewoon irrationeel. Dit, irrationeel, dat klopt. Ja, maar had je ja. het eigenlijk ook al van tevoren niet kunnen weten? Want volgens mij waren die kat, uh, katshuisonderhandelingen net bezig. En uh, de PVV kwam met een rapport dat de gulden terug ingevoerd moest worden. Ja, maar dat standpunt kennen we van ze. Nee, maar goed, maar dan denk je toch bij jezelf... Nee. Ja, maar met wat voor jokers zit ik hier aan tafel, of niet? Nee, dat, dat, dat, daar ben ik inmiddels... Uh, dit, dit, dit is wat tien jaar geleden nieuwe politiek werd, uh, werd genoemd. En dat, dat, daar speelt misschien een beetje mijn achtergrond een rol. Ik ben begonnen in de politiek in Rotterdam. En zoals letterlijk tien jaar geleden... toen uh, uh, Pim Fortuyn gekozen werd in de, in de gemeenteraad van, uh, van Rotterdam... Um, en ik ben daar eigenlijk wel gewend geraakt aan het feit dat je um, ook soms wat nieuwe verhoudingen hebt in de, in de politiek. Dat het niet meer allemaal is van partijen die een coalitie hebben, die klitten helemaal bij elkaar. Die leveren hun eigen identiteit in en, en doen net via jouw geval. Nee, maar, maar jij zijn. bent financieel expert, ja. je bent er goed in. Je, ja. je, bent, je bent opgegroeid met z'n. En dan krijg je een partij tegenover ja. je. die doodleuk zegt. ja, we moeten de gulden gaan terug invoeren. En jij moet daarmee gaan onderhandelen. Nee, maar dit is. Kijk, dit is. Dit is ja, maar uh, hoe kan je daarmee onderhandelen? Dat dan? kan op de volgende manier. omdat dit geen nieuw standpunt is vanaf het moment. dat we deze coalitie zijn begonnen. twee jaar geleden, of o, een half jaar geleden. Dus daar had het eigenlijk niet moeten beginnen. Nee, Jullie hadden daar, gewoon die coalitie moeten vormen. Nee, nee, nee. Daar hebben we afspraken gemaakt. van waar zijn we het wel over eens, waar zijn we het niet over eens. Op de punten waar we het niet over eens zijn gaan partijen hebben ze ook het volle recht om helemaal hun eigen standpunt te vertegenwoordigen. Nee. Dit is een, een onbegrijpelijk standpunt van de Pvv, want herinvoering van de gulden kost ons, kost ons veel meer uh, uh, dan de euro met de problemen die we bij de euro erbij uh, hebben. Maar iedere partij heeft recht op zijn eigen onbegrijpelijkheden. De Vvd heeft ze niet, de Pvv heeft ze uh, op dit onderwerp uh, wel. En zo uh, so be it. Nou, jullie maar, hebben geen onbegrijpelijke ideeën dan misschien, hoewel het misschien wel een heel erg onbegrijpelijke idee was nee. om dan met de PVV te nee, gaan. want dat had een hele andere reden. Wij zijn een partij die per se wil dat we die overheidsfinanciën in Nederland uh, weer, uh, uh, weer, weer een kopje kleiner maken, zodat we die schulden niet doorschuiven. En toen we twee jaar terug aan het onderhandelen waren in die zomer... was de PVV wel de enige partij die mee wilde doen met een bezuinigingsprogramma. Bezuinigingsprogramma van die, die beroemde 18 miljard euro. Ja. Daar was verder naast CDA en PVV geen partij voor te vinden in de Kamer... die dat wilde tekenen. En toen hebben we de afweging gemaakt van... ja, oké, okay, op sommige punten zijn we het niet eens met de PVV... maar hier kunnen we een deal mee sluiten op een aantal andere terreinen. Uh, bijvoorbeeld veiligheidsbeleid zijn we het, uh, zijn we het redelijk eens. Uh, uh, konden we veel van ons programma ook in kwijt... Dus dat is de reden dat we voor deze coalitie hebben gekozen. Dat is de reden, maar wat is er bereikt? Waar zijn we nu? Bijna nergens. Nee, dat is ook niet helemaal waar. Ja, wel, want je nee. zegt net zelf van ja, maar het wordt heel spannend zometeen, ja. Want uh, de financiële markten gaan Nederland afwaarderen. Uh, het wordt alleen maar zwaarder in de, in de Europese crisis waar we nu in zitten. Ja. Dus ja, ik vind het wel heel precair antwoorden... dat jullie zeggen van ja, nee. toen, toen leek het goed, maar met de kennis van nu... Ja, staan we gewoon nee, stil. Nee, nee, want ik vlak ook niet uit wat er in de afgelopen anderhalf jaar al, uh, uh, al bereikt is... Uh, ja, ja er zijn dingetjes bereikt, nee, nee, maar op Nee, nee hoofdlijnen... ja, dingetjes, dingetjes, dingetjes, kom op zeg. We hebben uh, van, de, van de 18 miljard euro bezuiniging voor deze hele kabinetsperiode. Maar als ik nu naar het pakket kijk wat er lag, wat, wat bijna rond was... wat ja. jullie hadden doorgerekend, waarvan jullie zelf zeggen van... oké, okay, iedereen gaat er wel een beetje op achteruit. Maar niet zo erg als dat we hadden gedacht. Het CPB had goed gerekend. Dan denk ik bij mezelf, ja, die maatregel had dus eigenlijk al lang uh, doorgevoerd moeten worden. Wil je Nederland weer hervormen en beter maken voor de toekomst? Ja, maar dat zijn dus maatregelen die om die reden... ook voor een groot deel al ingevoerd zijn. Kijk, um, het, het moet alleen nog een tandje sneller... gegeven de druk die we nu hebben... En dat is pas iets wat dit voorjaar is gebleken, hoe, hoe, hoe we ervoor staan voor komend jaar. Maar de afgelopen uh, twee jaar ongeveer de helft van de 18 miljard euro bezuinigingen is al doorgevoerd. Hè. We zouden daar de volledige vier jaar over doen, dus we liggen op koers. Um, uh, er zijn ook buiten de financiën een aantal andere grote uh, uh, hervormingen geweest. Uh, uh, denk bijvoorbeeld aan alles wat uh, Ivo Opstelt en Fred Teve op veiligheid hebben gedaan. Uh, nationale politie uh, staat klaar om ingevoerd uh, te worden. Allemaal dingen, uh, meer aandacht voor er zijn tal van zaken die oh, dus je gewoon al bent lang... wel blij met de PVV. Nee, ik ben blij met alles wat we de afgelopen twee jaar hebben kunnen realiseren. En er lagen een aantal goede plannen waar ik ook heel graag mee, uh, mee doorga. Er kwam alleen één ding bij dit voorjaar. De financiële afspraken die we hebben gemaakt... dat begon met 18 miljard bezuinigingen. En we hebben daar twee jaar terug ook met de PVV de afspraak al over gemaakt. Dit is een afspraak in goede tijden, slechte tijden. En als het slechte tijden is... en daar hadden we gewoon de afspraken over op papier staan... dan staan we alle drie weer bij elkaar... om maar, uh, te zorgen dat we de extra maatregelen... nemen. Maar goede tijden en dan, en en slechte ze... tijden, dat is een soap. Ja, maar nou ja, dan is de vergelijking misschien uh, verkeerd. Uh, uh, als, je, als je trouwt, dan uh, spreek je dat ook af in goede en uh, slechte dagen. Um, uh, en daar heeft het dan denk ik meer mee, uh, mee te maken. Um, nu, zijn, nu is het gewoon, en dat is, dat is niet zozeer aan Nederland te wijten... dat is gewoon de hele economische malaise in de hele wereld om ons heen. Maar daardoor is het allemaal wel een stukje dramatischer met de financiën... en moest er extra bezuinigd worden. Maar ik, ik vind nog steeds twee jaar terug, die beslissing sta ik helemaal achter... want 18 miljard, he, daarvan zijn de alle andere Partijen dat is veel te veel, moet je nooit doen. Nou, al die andere partijen moeten nu op zijn minst uh, concluderen... dat die 18 miljard zo gek nog niet was, want er moet nu nog heel veel meer bij. Nou ja, het woord uh, huwelijk is uh, gevallen, dus dat is mooi. Want ik heb voor jou een uh, plaat uitgekozen. En die heb ik niet zomaar uitgekozen. Het is een plaat die afgelopen maandag uh, de Annie M.G. Schmid prijs won... voor het beste theaterlied van uh, afgelopen jaar. Het is van Gerard uh, van Maasakkers. Zet hem op. En ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Uh.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 het was niet eens zozeer dat we passioneel verliefd of heftig in de bonen waren. Zomaar een moment waar ik nou pas herken, waar ik nooit aan werden zal. Het licht dat in jouw ogen valt, en zomaar onverwacht. Ik ben een er ramp erop bedacht. Krimpt mijn hart ineen als ik denk hoe wij hier samen, samen, niks apart. Op een derde zijn dag, zomaar, zonder erg, gewoon hier samen waren. Morgen konden jij praten over jou en mij. Ik denk dat we allebei wel weten dat de wegen zich ontscheiden. Ik ben niet kwaad geweest, voor de nog wel het meest. Ik dacht dat wij een dan bij elkaar zouden willen blijven. Samen naar Samos of samen alleen?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 In plaats van Gerard van Maasakkers. Die ik draai voor Mark Harbers, de, financieel, ja, de financiële man van de VVD. De titel was uh, zomaar onverwacht. En dan kijk ik je aan. Ja, denk het is ik, inderdaad maar... wel, <laughs> het is wel uh, heel, uh, heel toepasselijk voor vandaag. Ja? <laughs> ja, ja een heel treurig praat, plaat over. Dus ik bedoel, het is uh, bloedmooi, maar uh, als je collectief in een depressie wil schieten... <laughs> Lach je het nou weer weg? ja. <laughs> Nee, maar er was toch ook een soort van liefde, neem ik aan... tussen jullie met z'n drieën, en dan is dat zomaar onverwacht klaar? Ja, ik, ik zal ik heel eerlijk zeggen. Ik vind het altijd een beetje raar om samenwerking in de politiek... allemaal met liefde te gaan, uh, te gaan vergelijken. Dat is hartstikke mooi als je met mensen van andere partijen kunt samenwerken... en daar goede dingen mee uh, bereikt, hè. dingen die je zelf graag wil... Maar het gaat mij een beetje ver om dat als liefde te beschouwen. Het blijft gewoon een zakelijke samenwerking. Mag ik het dan heel even hebben over jouw liefde? Want je bent ja. getrouwd ja. met een man. Ja. Uh, fantastisch. Uh, ben je dan ook niet blij dat je hier vanaf bent... van die gedoogconstructie met de PVV... maar ook zeker met de SGP... Gewoon, dat je gewoon weer liberaal kan zijn... Um, nee, wat. De, de, nee, de, de, en de, jij als mens, hè? Ja, ik, ik als mens, maar dan denk je gelijk. Uh, uh, want dan kom ik me helemaal in dat hokje van. Uh, oh, als homo moet je het helemaal vreselijk vinden dat je blijkbaar niks zou mogen van de SGP. Nee, maar dat is Als hokje... liberaal heb ik het al Ja, de, ik Ben je niet blij dat je weer gewoon liberaal mag zijn? Eh. Um, dat je ik weet, gewoon tegen weigerambtenaren ja, mag ik stemmen. Weet, nee, maar ik weet één ding zeker. En dat is dat er hierna weer een coalitie komt. En er zullen ongetwijfeld wel weer afspraken zijn... wat we wel en niet doen. En ik zal je, ik zal je ook iets vertellen. Um, uh, er, zijn, er zijn dingen die ik belangrijker vind. één belangrijker dan het ander. Ja, als je in volle vrijheid uh, geen rekening hoeft te houden met andere partijen... natuurlijk zouden we dan als VVD nu zeggen... geen weigerambtenaren uh, meer... Uh, dat staat ook gewoon zo in ons uh, verkiezingsprogramma. Maar in dezelfde week dat wij onze afspraak nakwamen met het CDA... om deze periode niet te sleutelen aan de ambtenaar, is er iets anders gebeurd in de Kamer wat ik eigenlijk veel belangrijker vind. Toen heeft mijn collega Ton Elias door de Kamer gekregen... want daar hadden we geen afspraken over dat voorlichting over homoseksualiteit verplicht wordt... op alle middelbare scholen. En dat vind, ik, dat vind ik een heel stuk belangrijker op dit moment... als je kijkt van waar zitten de echte problemen. Ik uh, zit in een project in Rotterdam, waar, uh, dat heet Homo Ambassadeurs... waarbij uh, de gemeente een aantal, ja, laten we zeggen, beroemde homo's uit de stad... Uh, heeft gevraagd om uh, rond te kijken op scholen... van hoe zit het daar nou echt met, uh, met voorlichting Daar ben jij zit, er dus één van. Daar ben ik er één van. Uh, zitten leerlingen daar in de knel. Uh, willen jullie eens gaan praten met... Schoolbesturen en schooldirecteuren. Want ja, we hebben eenmaal. Als we dan bellen van goh, uh, gaat dat goed bij jullie op school? Dan zeggen sommige scholen: uh, die gooien de horen erop, want die zeggen: Nou, dat komt bij ons op school niet voor. Nou, dan weet je zeker, dan heb je een school te pakken waar je misschien eens even moet gaan praten. En dat heeft heel veel vruchten afgeworpen dat wij gewoon op konden bellen. Uh, ik ben oud-wethouder in de stad, collega's hadden vergelijkbare functies. En dat je dan kunt zeggen, mag ik eens een gesprek met de directeur of met, uh, met het schoolbestuur? En dan lukt dat wel. En dan kom je wel binnen. En dan zie je ook de dingen waar ook schoolleiding soms mee worstelt. En ja, dan dat denk ik, ja, als je dan belangrijk. in dezelfde week voor elkaar krijgt... dat voorlichting op scholen verplicht wordt... Uh, dan hebben we denk ik in diezelfde week de homo-emancipatie best een dienst bewezen. En er zal vast van een keer een constructie komen... samenwerking van partijen die allemaal die weigerambtenaar willen afschaffen. Um, maar ik ben ook van de school, ik ben, ik ben meer dan alleen een homo. Um, uh, ik ben ook iemand die uh, belasting betaalt bijvoorbeeld... die een goede toekomst wil hebben hier in uh, Nederland. Um, en uh, ook homo's hebben hypotheken en willen soms een lening. En volgens mij is dus ook voor mijn maar eigen ik groep... Ik jou niet aan op uh, je homo's, zijn, Zei als liberaal. Ja, nee, maar je pakte het voorbeeld... Uh, het lijkt me zo heerlijk... Man. Nee, oké, okay, maar goed, het lijkt me zo heerlijk... Nee, dat maakt er niet eens uit. Ja. Het, kan ook, het was gewoon ja. voor jou als liberaal. Um, maar het lijkt me zo heerlijk in deze komende tijd... Uh, ik denk dat het verkiezingstijd wordt. Ja. Uh, dat jullie gewoon weer lekker... Vrij, gewoon de liberale standpunten weer uh, uh, over het voetlicht kunnen brengen. Wij gaan ons dus hele... gewoon lekker uh, los van de uh, gedoogpartner, los van die andere SGP-gedoogpartner, gewoon heerlijk weer vrijheid kunnen praten. Um, ja, iedere partij gaat natuurlijk volop vrijheid praten. We gaan namelijk ons hele verkiezingsprogramma. Maar lucht dat op. Um, ben je nee, de beknelling nee. even kwijt? Ja, maar nee, want dan had ik beknelling moeten hebben. Dat is, dat, dat is het kernpunt uh, uh, wat ik vind. Want er zijn genoeg liberale uh, dingen die ook de afgelopen periode. Nee, maar gewoon God, die, die bijvoorbeeld dat polenmeldpunt. Dat is toch fijn dat je er nu gewoon wat kan zeggen dat het gewoon onzin ja, is. Ja, meldpunten en qua... hebben wij als fractie gewoon van gezegd dat het onzin is. Dat... Maar de, dat, het lijkt me zo moeilijk als je er wel, als je ze wel moet gedogen. Nee, want dit is ook typisch. Hè, zoals uh, uh, uh, uh, we vol in de clinch lagen natuurlijk over of je terug moet naar de gulden. Of maar niet. dat Rutte gewoon kan zeggen: van ja, luister, ik vind het ook gewoon niks. Dat hij het gewoon in Europa kan uitleggen dat hij het in Nederland in de Tweede Kamer nee, kan. Ik vind, uitleggen. Ik, vind, ik vind hier juist heel slim wat Rutte heeft gedaan. Um, want het is aan partijen in de Tweede Kamer. Om, elkaar, uh, um, om initiatieven van elkaar te beoordelen. Het is niet als regering om een initiatief in de Kamer. Uh, wat verder helemaal geen regeringsbeleid is. van een commentaar te voorzien. Dan nou had hij overal op kunnen gaan reageren. Ik bedoel, er zijn ook wel eens actiewebsites geweest van andere partijen. Van de SP bijvoorbeeld. En moet hij daar dan ook op gaan, uh, uh, gaan reageren? Dit heeft hij gewoon gezet. Dit is iets van die partij. Iedereen snapt dat dit geen regeringsbeleid is. Um... Het is wel je gedoogpartner. Ja, maar goed. In iedere, uh, we hebben ook in een paarse coalitie gezeten. En toen deden de, de andere partijen hadden ook wel standpunten die niet-VVD-standpunten uh, waren. Ieder partij zijn eigen standpunt. Maar ik heb dus niet die beknelling van, uh, dat ik als liberaal niet wat zou, zou mogen vinden. Want dat gaat namelijk ook uit van de verkeerde veronderstelling. Dat, uh, liberale, uh, dat het alleen liberaal is om over, laten we zeggen, immateriële zaken uh, uh, te spreken. Maar datgene wat we wel gedaan hebben: bezuinigingen, kleinere overheid, minder ambtenaren. Uh, uh, uh, minder uh, uh, bestuurders uh, uh, in het land, dat is allemaal ook ultraliberaal. Want het betekent uiteindelijk gewoon dat mensen meer ruimte voor zichzelf krijgen... Om, om dingen te beslissen, in plaats van dat ambtenaren of overheden dat beslissen. Dus er zit voor mij helemaal geen tegenstelling in, uh, uh, in dit vraagstuk. Oh, ik dacht echt dat je echt een beetje bevrijd zou zijn. Sorry dat? Ik dacht dat je echt een beetje bevrijd zou zijn. Um, Nee, kijk, de, de verkiezingscampagnes hebben altijd, zijn altijd momenten... dat je voluit natuurlijk je eigen programma naar voren uh, brengt. Uh, maar ik voelde me ook de afgelopen twee jaar ontzettend vrij. En ik heb me altijd ontzettend vrij uh, gevoeld binnen de VVD. En uh, wat, is dan, uh, wat is dan jouw toekomst? Ik, ik, de VVD staat nog goed in de peilingen. Dus ik neem aan dat het uh, met Rutte misschien wel weer de grootste partij gaat worden. Dus Rutte wordt weer minister-president. Word jij dan minister van Financiën? Nou, dat denk ik niet. Kijk, ik zit net... Uh, maar dat, dat, dat zullen we allemaal zien. Nee, weet je, ik, zit, ik zit net, uh, uh, wat is het nu, 2,5 jaar in de Tweede Kamer. Uh, en ik doe anderhalf jaar deze, uh, deze portefeuille. Kijk, politiek uh, moet je nooit ingaan voor de carrièreplanning... of om uh, zekerheden te hebben. Want je ziet, uh, iedere paar jaar heb je ja, weer Ja, dat is toch niet waar? Ik bedoel, jij bent gestopt met je studie-economie... Eh, omdat je dan meer tijd kon hebben voor de, voor, de, voor de politiek in Rotterdam. En dat is toch een opmaatje geweest naar wat je, waar je nu zit. Ja, maar er zaten wel heel wat jaren tussen. En je hebt nooit de zekerheden. Ik heb, ik heb ook de momenten meegemaakt van jaar Maar je, doet het, toch, je ja. doet het om iets te bereiken. Ik doe het om iets te bereiken. En je hebt en... toch je idealen, die wil je toch de verwezenlijken. Ja, en daarom meld ik me ook absoluut weer aan... voor de volgende kandidatenlijst. En ik hoop er ook zeker weer bij te zijn uh, uh, na de verkiezingen. Um, maar ik vind, in politiek moet je niet altijd bezig zijn met... Uh, oh, ik ben nu Kamerlid en ik wil ooit nog eens weer wat anders worden. Um, ik vind gewoon datgene waar de partij jou voor heeft gevraagd om dat te doen... dat moet je ongelooflijk goed doen. En als je het heel goed doet goed doet, dan, uh, uh, dan zien ze het misschien in je zitten... en dan komt er weer eens een keer wat anders langs. Maar als je alleen maar bezig bent met wat doe ik morgen... dan ben ik heel erg bang dat je datgene wat je vandaag moet doen... helemaal niet, uh, niet goed doet. Dus ik ben eigenlijk wel erg ik erg de neiging om me gewoon vol te storten... op datgene wat ik nu moet doen. Uh, nou, Wat ik nu doe is uh, uh, financieel woordvoerder in die fractie. En dat betekent allereerst... Ja, het wordt heel ingewikkeld de komende tijd... maar er moet een begroting komen voor volgend jaar. Uh, en uh, uh, als we richting verkiezingen gaan... dan betekent het dat we daar ook vanuit de VVD fractie vol aan de bak moeten om te kijken hoe we uh, meerderheden kunnen krijgen om, om dat zo slim mogelijk in te richten. Maar ik neem toch en dat, dat moet je... ik nu doen en, en dan kan ik wel allemaal bezig zijn met de toekomst, maar die toekomst die komt vanzelf en en dan komen al worden. Um, naar waarheid, daar heb ik daar heb ik geen vastomlijnd idee meer over, want mijn twee jeugdromen zijn uitgekomen. Ja. Treintjes? Nou ja, nee, dat is gewoon, <tos> dat is gewoon een hobby. Nee, uh, toen ik op de middelbare school zat. Uh, uh, en, en geleidelijk aan interesse kreeg in politiek. Uh, uh, zat ik s'avonds uh, soms stiekem Den Haag vandaag te kijken. Het was toen, geloof ik, nog later dan, uh, dan nu. Toen ook al met Ferry Mingelen. Was toen ook al, ja, <tis> ja, ja <johan. lacht> hoor. <hondigen> dat was geen die door hoor. Maar <halve> hij nee, maar goed, die is, dat we even duiden hoe lang die man <hondigen> ja. er al is. Fantastisch. En toen dacht ik, nou, Tweede Kamer, ik volgde die debatten. Ik dacht, als ik daar toch later zou kunnen staan. nou ja, dat ben ik nu. Ja. En toen ik in Rotterdam ging studeren en gaandeweg politiek actief werd in Rotterdam... kwam daar een droom bij. En dat is van, nou, als ik hier toch ooit wethouder zou kunnen worden... en het liefst van de haven, nou, dat ben ik geweest. Heel kort. Dus ik... Ja, maar ik ben het wel geweest. Ik heb Heel kort. Twee jaar. En ik heb, er, uh, ik heb uh, in die tijd een paar mooie besluiten kunnen, kunnen nemen. En ik heb ervan genoten. En, en ook echt als je een plek wil hebben... waar je echt Hollands trots en Hollands glorie uit kunt dragen... dan is het wel met de haven in, in Rotterdam. Maar, hoe, en, maar dat betekent dus dat ik nu op dit plek zit. Dat ik denk van, ja, weet je, ik ben 2,5 jaar kamerlid. Je kunt onmogelijk van jezelf na 2,5 jaar zeggen... dat je alle, alle kneepjes van dat vak al beheerst. Dus ik wil gewoon nog ongelooflijk goed kamerlid uh, worden. En dan zie ik wel weer verder. Maar je hebt toch nog wel een maar ik heb nee maar ik heb, ik, nou, nee, maar ik heb ik heb, ik heb uh, passies. En passies zijn... Ik, bedoel, ik ben nu 25 jaar uh, lid in, uh, en, en actief in die VVD. Uh, ik, ik vind het hartstikke leuk om me daarvoor in te zetten. Want ik geloof heel erg in de idealen waar wij uh, voor staan. Hè. Die kleine overheid ruimte geven aan mensen. Uh, uh, mensen gewoon in vrijheid hun keuzes kunnen laten maken. En daar is nog ongelooflijk veel werk te verrichten. Dat doe ik nu vanuit de Kamer. Ik hoop dat nog heel lang uh, te kunnen doen. En de dag dat ik het niet meer doe... maar dat, dat, dat, dat, dat is hopelijk pas over een aantal jaar... dan ga ik wel weer verder kijken wat ik dan uh, kan... Ik ben, ben nooit zo bezig met wat ik over tien jaar moet zijn. Dus een van je passies is uh, de VVD. Een andere passie is treinen. Heb je nog andere passies? Dan? Nou, mijn grootste passie is uh, mijn echtgenoot. Dat vind ik namelijk altijd echt thuiskomen. Ja? ja? Dat is mooi. Ja, <laughs> dat is heel goed. Uh, ja. En nee, we vullen elkaar ook heel erg aan. Ik bedoel, hij heeft een enorme passie voor auto's. Dus uh, die wereld neem ik dan ook even mee. En uh, nee, ik vind het gewoon leuk om gezellig s'avonds. Uh, wat doet je man? Uit. Hij is uh, arts. Oh. Dus een hele andere wereld. Daar heb je ook lekker veel uh, met elkaar uh, uh, ja, weer te bij te kletsen s'avonds. En wat vond hij ervan? 9 euro betalen uh, uh, uh, voor een recept van de dokter? Wat uh, in nou, stond? We hebben nog niet alle maatregelen doorgenomen. Maar hij ziet wel ook dat uh, ja, de zorg steeds duurder wordt. En uh, daar zul je op een of andere manier uh, maatregelen voor moeten bedenken. Um, al is het maar omdat van alles wat je verdient in dit land nu al... dat weten mensen vaak niet eens, bijna 25% wordt besteed aan zorg. Uh, dus dat is wat je zelf betaalt, een premie. Maar ook wat er van jouw belastingen nog naar uh, de zorg gaat. En als je helemaal niks doet, dan loopt dat zo op tot, tot 40 procent of meer. En dat betekent dus dat je dat geld weer niet aan andere dingen uit kunt geven. En het is allemaal fantastisch nieuws. Want het komt uh, omdat we steeds meer ziektes kunnen behandelen. Ziektes waar je vroeg aan dood ging, blijf je nu nog tientallen jaren mee leven. Uh, allemaal fantastisch nieuws voor, uh, uh, voor de mensen... Um, maar het betekent, de keerzijde daarvan is... dat de, de kosten van de zorg steeds, uh, steeds duurder worden. En ja, dan moet je dus slimme dingen op bedenken. En dat betekent, hoe je het ook went of keert, linksom of rechtsom... dat mensen daar iets meer zelf voor moeten gaan betalen. Um, dan er dan zat e overigens, het was 9 euro per me, voor medicijnen. Ja, per recept. Uh, per recept, maar er zat een maximum op uh, van uit mijn hoofd uh, 300, 360 euro per jaar. 360 gedeeld door 9 ja, ze, nee, maar het betekent dus dat mensen die heel veel medicijnen nodig hebben... op het moment dat je die 360 hebt bereikt, dus zie je het als een soort van eigen hm. risico... daarna werd het weer wel vergoed. Dus het is ook niet zo dat... dat ik ben ook altijd, probeer altijd precies te zijn dat ik mensen niet uh, helemaal de stuip op het lijf wil jagen. Want er zijn mensen die gewoon veel meer recepten hebben. En uh, denken, help me, dat had ik nooit kunnen betalen. Nee, hier lag dus de grens. Um, we hebben het ook over gehad over het feit dat uh, uh, de PVV... Nou, het best moeilijk maakt voor Nederland dat het een uh, gevaarlijk spel is wat ze spelen. Uh, hoe staat uh, maandag Nederland op als de financiële wereld weer begint te draaien? Um, ik hoop dat uh, de financiële wereld hier niet uh, direct op reageert. Um, er is wel eens veel uh, kritiek geweest op uh, uh, de bureaus die de kredietwaardigheid onderzoeken. Uh, die kritiek komt niet van mij, want uh, die, ze vertolken gewoon het gevoel van de markt. Um, uh, vorig jaar was er kritiek uit Frankrijk toen Frankrijk werd afgewaardeerd. Maar de vraag was wat mij betreft eerder, waarom hebben ze het niet een jaar eerder gedaan? Want je zag al dat ze daar uit het lood liepen. Um, uh, het grote voordeel van de bureaus, zoals ik hun oordelen nu ken... is dat ze niet reageren op, op uh, geruchten, maar wel op echte feiten. Um, en ik neem aan dat ze dus ook even, wat, wat het gaat om de begroting voor 2013... Hè, en dan moeten we nu wel stappen gezet worden dat je aan uh, Europa gaat vertellen hoe je dat doet... maar dat ze Nederland wel even de kans gunnen, ook naar deze uh, ontwikkelingen van vandaag... om even een paar dagen of weken een plan te maken van hoe gaan we dat nou doen? Hoe maken we afspraken met partijen? Uh, hoe gaan we begroting maken voor volgend jaar? Maar wordt het pas echt als Spannend. Dat, ja, natuurlijk wordt het spannend, want er is, uh, er is een, je weet één ding zeker: je moet een, een goede begroting krijgen voor volgend jaar waarin je tekort wegwerkt uiteindelijk. Uh, en de, de, de kans om dat te bereiken uh, is natuurlijk niet, niet, uh, niet op vooruit gegaan na vandaag. Nee. Want uh, er de, de, de waren drie partijen die tot gisteren zeiden: van nou, oké, okay, dit willen we gaan bereiken, dat is vandaag uit elkaar gevallen. Uh, maar als ik kijk naar alle andere partijen, daar zitten er heel veel tussen... die allemaal al op voorhand hebben gezegd... ja, wij willen ons überhaupt niet aan die norm uh, gaan houden. Nou, dat, dat wordt wel ingewikkeld gesprek de komende weken. Dus um, het, het wordt gewoon spannend? het, ja, wordt, gewoon, het uh, wordt hartstikke spannend. Lig jij wakker zondagnacht van, oh, wat gaat er maandagochtend gebeuren? Nou, ik heb nog één, één voordeel in de politiek... en dat is zodra ik mijn bed zie, uh, dan val ik in slaap. Um, uh, dat helpt denk ik ook wel zodat je de volgende dag weer een beetje fit bent. Um, ik, ik, nogmaals, ik denk niet dat het meteen maandag losgaat. Maar Nederland uh, heeft ook geen maanden meer om uh, de wereld uh, te overtuigen. Nou, geen maanden meer, maar in oktober zijn er waarschijnlijk verkiezingen. Wanneer hebben wij dan weer een regering? Ja, dat is, uh, nou, het is na de zomer zo niet bepaald. Het kan september, oktober. Ja, dat zal uh, nog wel een paar maanden formeren zijn daarna. En daarom... Uh, kun je dus ook helemaal niet Maar daar achten. zijn wij dus gewoon januari, februari 2013... op z'n vroegst dat wij weer een regering hebben... die gewoon ja, effectief kan dus handelen. Ja, maar het gaat dus om twee dingen. Het gaat om een regering die weer vier jaar vooruit kan met nieuw beleid... en het gaat nu op de korte termijn. En daarvan weet je zeker, dat moet je doen voordat er verkiezingen zijn... een goed plan voor volgend jaar maken. Nee, dan, maar dat begrijp ik. Maar ja, ja. jullie zitten midden in de uh, Nee, maar dat laatste dat is het meest bepalend... om het vertrouwen op de financiële markten te krijgen. Ja, maar lukt dat in de verkiezingsstrijd? Nou, het zal van alle partijen heel veel vragen uh, om. Uh, midden in verkiezingstijd ook al uh, moeilijke maatregelen te moeten nemen. Maar ja, de keerzijde is, ik denk dat als partijen... Uh, voor die verantwoordelijkheid weglopen in verkiezingstijd... dan denk ik dat kiezers daar nog wel eens harder over zouden kunnen oordelen. Want iedereen weet, het is al vier jaar crisis... die rekening moet je een keer gaan betalen. Dat, ik denk dat mensen het gewoon helemaal niet geloven... als er nog partijen zijn die zeggen... Joh, weet je, dat kunnen we nog makkelijk drie, vier jaar voor ons uitschuiven. Dus dat zou partijen ook kunnen schaden in verkiezingstijd. Hm. En wanneer denk jij dan dat we een regering hebben? Ja, ik, ik weet niet eens precies wanneer er nu verkiezingen kunnen zijn. Voor de zomer lukt niet meer. Uh, dus dan zal het september of oktober uh, uh, zijn. Uh, want je gaat niet uh, ja, midden in uh, augustus als uh, mensen op vakantie zijn... Ja, Kijk naar alle vorige formaties. Je weet dat als je met twee maanden na verkiezingen een kabinet hebt, dat je dan heel snel bent. Uh, dus dan uh, ja, gewoon doorredeneer. Als het september, oktober is, ja, dan heb je met veel geluk voor kerst een kabinet. En hebben we dan een kabinet dat gewoon uh, eindelijk een wat langere adem heeft? Want we hebben natuurlijk wel versnipperde periodes achter de rug. Ja, maar dat kun je dit kabinet niet kwalijk nemen. Um, het is uh, de, de verkiezingsuitslag... en dan moeten we even terugdenken aan die uh, beroemde 9 juni in 2010... liet natuurlijk een volledig versnipperd politiek landschap uh, zien. Daar was het al heel moeilijk hè, welke combinatie het ook was geworden... om daar een stabiel kabinet van, uh, van te bouwen. En ik sta er nog steeds achter. Ik denk dat dit in die omstandigheden de meest uh, stabiele keuze was... omdat je in ieder geval uh, uh, voldoende ging doen om de, de financiën op orde te krijgen... Um, het hangt dus helemaal af van de komende uitslag. Maar goed, dus het of eigenlijk... je, hoe, hoe, wel, welke stabiele mogelijkheden er zijn voor een, uh, voor een kabinet. Maar goed, dit was eigenlijk ook een experiment: uh, een, een, een kabinet met een gedoogconstructie. Uh, het is eigenlijk een mislukt experiment. Nee, dat, dat ben ik niet met je eens. Dit had kunnen, dit, door het feit dat het met een gedoogpartner is. Um, uh, is denk ik niet de hoofdoorzaak uh, dat het vandaag mislukt is. Dit had ook meer kunnen mislukken bij drie partijen... die gewoon volwaardig in een kabinet zaten. Als er een, ook daar had één partij tussen kunnen zitten... die in het zicht van de haven denkt, joh, ik durf niet. Maar het was toch heel wankel? De, de, de meerderheid met, het gedood, met de gedoogpaard nou, was niet groot. Uh, jullie hadden op een gegeven de moment meerder... de SGP nodig. Uh, Brinkman stapte op. Weet je wel, het werd toch, het de was... meerderheid was niet groot, maar het is, er zijn de afgelopen anderhalf jaar... geen problemen geweest met stemmingen, de belangrijke maatregelen zijn allemaal aangenomen door de Kamer. Het werk in de Tweede Kamer werd zelfs interessanter... Dat zal zelfs de oppositie moeten toegeven. Ik weet nog, in de vorige periode was VVD-oppositie. Denk maar niet dat er ooit ook uh, een motie van de VVD, door de, een belangrijke motie, door de toenmalige reg regeringspartijen werd gesteund. In deze periode is het vaak voorgekomen uh, dat ook goede ideeën van de oppositie werden gesteund. Dat was het voordeel van de minderheidskabinet: hè, dat partijen in de Tweede Kamer, uh, dat er veel meer mogelijkheid was om over uh, goede ideeën ook van de oppositie. Maar je praat partijen, er nu over alsof de... jullie het weer zouden doen. Nee, maar ik zeg, nee, maar... zou, jullie, zou jullie weer met de, met de PVV kunnen reageren? Je... Ja, dat zal, allemaal, dat zal denk ik heel moeilijk zijn na vandaag. Uh, wat dan, ga krijgen. dan heb je een extra vraag met de PVV. Ja, vorige keer ben je weggestapt omdat je niet uh, de maatregelen... waar je zelf aan had meegewerkt voor rekening wilde nemen. Dus jij sluit de PVV wel uit? Ja, uitsluiten moet je nooit in de politiek. Want er kunnen altijd omstandigheden zijn dat je elkaar weer, uh, weer nodig hebt. Uh, kijk, maar, uh, kijk naar het vorige kabinet. Daar zaten drie partijen die uh, nou ja, ook met daverende en de Bonje uit elkaar zijn gegaan. En ik sluit ook niet uit dat die, die partijen ooit weer samen bij elkaar komen. Je kunt elkaar niet uitsluiten in de politiek in een coalitieland. Um, maar met de ene partij zal het makkelijker zijn dan met de andere. Omdat je uh, dan ook een vraag te beantwoorden hebt van... Uh, uh, hoeveel vertrouwen is er onderling dat je, dat je over de brug komt als het echt moeilijk wordt? Uh... Maar hier spreekt wel uit dat er geen vertrouwen meer is in de PVV. Nou, vandaag is dat, uh, is dat vertrouwen de, inderdaad even veel flinke deuk gekregen. En dat, uh, dat duurt wel weer even voordat we daar weer uh, overheen zijn. Ja? Ja, maar ik sluit nooit uit dat het ooit weer uh, gebeurt. Maar ja, nou, vandaag zullen ze dus met... Uh... Nou, ik hoop dat dit gesprek een beetje... De, ja. de, de, de, de, dat je nu een beetje meer opgelucht bent. Ja, maar uh, het wordt een hele, uh, hele, heel hard werken de komende periode. En wat dus brengt we gaan de frisse energie tegenaan. Wat brengt de nacht dan nog voor jou? Slaap. Echt waar? Ja. Ja, ik bedoel, alles wat er vandaag gebeurd is. Ja, ik uh, kan me zo voorstellen. Dat je naar <laughs> nee, Kan me zo voorstellen dat je naar Rotterdam rijdt en denkt bij jezelf: Nou, kom, vriend, we gaan, uh, ja. we gaan op pad in Rotterdam. Um... Even alles opzij zetten. Uh, ontladen. Nee, die ontlading, uh, dan ga ik liever zometeen slapen... en dan komt die ontlading morgenochtend in de sportschool. <laughs> nou ja, Als ik dan... nu straks nog op pad ga, dan uh, schiet dat er weer bij. En dat is mijn enige sportuurtje nog in de week. <laughs> Echt waar? Hoe ja. laat sta je aan het sporten morgen? Een uh, uur of tien. Zo. Uh, nou, Dan wens ik jou uh, heel veel uh, succes morgenochtend in de sportschool. En uh, ik hoop uh, dat je een, een ijzeren conditie opbouwt. Want ik denk dat er uh, nog uh, veel gevraagd van je gaat worden in de komende tijden. Mark, ja. dank je wel. Graag gedaan. Uh, hierna volgt Lust met Sarayda live vanuit Wasteland. Nou, Mark, moet je daar niet heen? Nee. <laughs> Prettige <laughs> nacht.